6 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Rutte en Samson steunen Dijsselbloem, schuld zet verbreding A27 door... en heidebrand in Brabants natuurgebied. Premier Rutte en PvdA-leider Samson vinden het onterecht... dat Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem kritiek heeft gekregen... op zijn uitspraak over de aanpak van de Europese bankencrisis. Volgens Rutte en Samsom heeft Dijsselbloem terecht duidelijk gemaakt dat bij een bankencrisis in een Europees land ook gekeken wordt naar een bijdrage van grote beleggers en spaarders met meer dan 100.000 euro op de bank. Rutte. Uh, Jeroen Dijsselbloem heeft denk ik terecht gisteren gewezen op de unieke situatie op Cyprus. En dat het pakket wat voor Cyprus is gemaakt ook een uniek pakket is geschikt voor die specifieke situatie. En dat je altijd weer nieuwe gevallen uh, opnieuw zult moeten bekijken. Internationale media hekelde gisteren de uitspraken van Dijsselbloem. Omdat de suggestie zou zijn gewekt dat de oplossing voor de bankencrisis in Cyprus... op alle nieuwe probleemgevallen van toepassing zou zijn. Volgens Rutte is de onrust op de financiële markten meegevallen. Minister Schulz is van plan de omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht door te zetten. Ze neemt de conclusies van een onderzoekscommissie over waarin de verbreding wordt goedgekeurd. Schulz is al langer voor de verbreding van de weg door Amelisweer tot twee keer zeven rijstroken. Maar op aandrang van de Tweede Kamer beloofde ze een nieuw onderzoek naar alternatieven. Een onderzoekscommissie komt nu tot de conclusie dat het alternatief om de weg in de bestaande bak aan te leggen niet veilig genoeg is. En Schulz is het daarmee eens. PvdA-kamerlid Kuiken, een van de Kamerleden die hadden gevraagd om het onderzoek, legt zich erbij neer. We hadden het graag anders gezien, maar gelet op de verkeersveiligheid moeten we de uitkomsten van dit onderzoek respecteren. De PvdA in de Eerste Kamer is tegen het kabinetsplan om verdachten opnieuw te vervolgen als er belangrijk nieuw bewijs opduikt. Nu kan dat niet als ze zijn vrijgesproken, maar minister Opstelte wil de wet zo aanpassen dat het mogelijk wordt mensen nog eens te vervolgen als hun daad tot iemands dood heeft geleid. Woordvoester Beuving van de regeringspartij PvdA vindt dat te ver gaan. Dat zou na met name nadelig kunnen zijn voor onschuldige personen... die al eens ten onrechte verdacht zijn geweest... en een heel strafproces hebben moeten ondergaan. En vervolgens zijn vrijgesproken. En als zo'n onschuldige persoon nu nog een keer iets dergelijks moet ondergaan... dan vinden wij dat in feite ook een slachtoffer. De PvdA wil de mogelijkheid alleen tot de allerzwaarste gevallen beperken... mensen die met opzet iemand hebben gedood. Of de wet een meerderheid haalt in de Senaat is onzeker. In natuurgebied Leenderbos in de Brabantse gemeente Heze leende woedt een heidebrand. Het vuur breidt zich snel uit en daarom moet iedereen zo snel mogelijk uit het gebied vertrekken. De brand zou woeden in de buurt van trappisten -Abdij de Achelse Kluis. Omdat de brand in het grensgebied woedt, is ook de Belgische brand weer opgeroepen. In Frankrijk heeft een vrouw bekend dat ze twee baby's om het leven heeft gebracht. Ze zei tegen de politie dat ze de jongetjes eerst heeft verdronken en vervolgens in een vrieskist heeft gestopt. Haar partner vond de kinderen zondag in haar huis in de buurt van Lyon.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 Het weer nog, vanavond en vannacht gaat het licht tot matig vriezen. Morgen vooral in het zuidwesten zon, in het noorden meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 5 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. Na morgen meer bewolking en meer kans op wat winterse neerslag. Aan WB-verkeersinformatie. Met 190 kilometer is de avondspits drukker dan gebruikelijk op een dinsdag. De meeste files staan rond Rotterdam en in het midden van het land. Wat opvalt zijn de files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Twello en Badmen 5 kilometer. Dat was een aanrijding. De rijstroken zijn weer vrij. Op de A6 Emmerdoor richting Muiden. Daar stond een auto in brand. Tussen Lelystad-Noord en almere buitenoost nog 6 kilometer. A28, volle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Leusden, 11 kilometer. Dat was een aanreding, de reisschokken zijn al een tijdje vrij, vielen lost moeizaam op. Geeft ook vertraging richting Zwolle, tussen Soesterberg en Leusden, staat 6 kilometer. Ook een aanreding op de A50 Eindhoven, richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein, 7 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Renkum en Knopend Ewek, 10 kilometer. Op de N36 Dedemsvaart richting Almelo... staat tussen Dedemsvaart en de aansluiting met de N34 6 kilometer. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa.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 Investeer daarom in de bouw en laat ons Nederland uit de crisis halen. De bouw maakt en onderhoud Nederland. Kijk op debouwmaakthet.nl, een initiatief van Bouwen Nederland. En als je in maart een Sparta uit de RX-serie koopt... krijg je van ons vijf jaar gratis garantie ter waarde van 159 euro. Kijk op sparta.nl voor de actievoorwaarden.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 Het is 7 over zes, goedenavond. In de Tweede Kamer is er debat over Cyprus. Op Cyprus zelf weinig debat, maar protesten. En een topbankier die is opgestapt. Het verhaal Cyprus is nog lang niet uit. We beginnen dit laatste half uur in de Tweede Kamer in Den Haag. Een debat aan de gang met de eurogroepvoorzitter... de Nederlandse minister van Financiën, Dijsselbloem... over de redding van Cyprus. Maar het gaat ook over zijn uitspraken van gisteren en... Over de verwarring die daarover ontstond. Peter Blokken, Den Haag. We hebben gezien dat premier Rutte, PvdA-leider Samson. de kritiek op Dijsselbloem onterecht vinden. Hoe denkt de Kamer erover? Nou, de Kamer. die uh, vindt natuurlijk wel dat hij. paniek heeft veroorzaakt. door te zeggen dat er een ommezwaai in beleid komt. Dat uh, niet de belastingbetaler. Voor, bela uh, voor die slechte banken moet gaan omdraaien. maar aandeelhouders, spaarders, obligatiehouders. die moeten gaan bloeden. Ja, daar is de Kamer het uh, wel mee eens... De meeste partijen die staan ook achter de redding van Cyprus. De regeringspartijen, VVD, Partij van de Arbeid... ook de oppositiepartijen, CDA, D66, GroenLinks. Ja, alleen partijen als de PVV en de SP die vinden het helemaal niks. Die moeten niks van Europa hebben. En ook de redding van Cyprus vinden ze maar niks. En onnodig duur ook. Nou, um, ja, Dijsselbloem, waarom zei hij dat nu gisteren op deze manier? Waarom zorgde hij... Voor voor die paniek. Dat wordt hem wel zwaar aangerekend door de Kamer. Luister maar naar Carola Schouten van de ChristenUnie. En laat ik vooropstellen dat ik de lijn van de minister steun... dat de rekening eerst daar wordt neergelegd... waar het probleem is veroorzaakt. Maar nu is er een vorm gekozen... waar de presidentwerking als een wolk boven Europa hangt. Spades gaan twijfelen of hun geld nog wel veilig is. Een risicovolle situatie. De vraag is ook of de gekozen oplossing een president schept... Op dit punt is de minister onduidelijk. Enerzijds heeft hij gezegd dat dit als een model te zien ook voor andere landen. Anderzijds heeft hij gezegd dat de situatie in Cyprus uniek is en een specifieke aanpak vergt. Sluit de minister nu wel of niet uit dat in nieuwe situaties spaarders ook moeten betalen? Ja, dus uh, Dijsselbloem die heeft strakjes nog wel wat uh, uit te leggen. Ja, wat heeft hij nu uh, allemaal uh, gezegd? Wat heeft hij uh geprobeerd te zeggen. Wat bedoelde hij? Ja, en waar gaat het uh, toch in Europa allemaal naartoe? In ieder geval, uh, spaargeld zou veilig moeten zijn uh, tot 100.000 euro. Maar ja, daarboven, uh, ja dan loop je risico, wil je een hoge rente... ja, en dan uh, zou je uiteindelijk dus uh, moeten bloeden. Um, maar Cyprus, dat was wel een unieke situatie. Dat heeft uh, Dijsselbloem uh, eerder vandaag al uh, laten weten. En ook uh, gisteren. Maar ja, dat uh, rekening niet meer alleen door de Europese belastingbetaler wordt betaald, dat is wel duidelijk. En dan, debat gaat dan vanavond nog gewoon door. Dan horen we dat de Kamerleden het uh, de uh, minister van Financiën aanrekenen. Maar wat kan Dijsselbloem daar dan vanavond tegen inbrengen? Als hij een excuus gaat aanbieden, dan is het toch ook een soort erkenning dat hij iets fout heeft gedaan. En dat nee. lijkt, uh, lijkt me volgens mij niet de bedoeling. Ja, maar een excuus, dat lijkt me niet echt voor de hand liggen. Nee. Want uh, Dijsselbloem heeft tot nu toe de hele tijd gezegd dat hij uh, achter zijn woorden staat uh, en uh, dat hij daar gewoon uh, bij blijft. Zo ziet het er in de toekomst in Europa naar uit. Hij heeft misschien wat... Uh Hele grote sprongen gemaakt door te zeggen waar het uh, naartoe gaat de komende jaren. Maar uh, ja, op zich is er overeenstemming over. Maar ja, meestal wordt dat natuurlijk in uh, hapklare brokjes uh, stukje bij beetje verteld. Dijsselbloem, die maakte gisteren een reuze sprong. Ja, en dat uh, zorgt uh, toch wel voor paniek bij spaarders. Die dachten, hoe zeker is mijn spaargeld nog? Ja, en Dijsselbloem moet nu uitleggen wat hij uh, precies heeft bedoeld en dat hij het niet zo erg heeft bedoeld en dat de soep dus ook niet zo heet... zal worden gegeten. We gaan goed naar hem luisteren vanavond in de Tweede Kamer. Ook te volgen via onze site nms.nl of via ons digitale kanaal Politiek24. Dankjewel, Peter Blok. Dan gaan we naar Cyprus, Want de hervorming van het bankwezen daar verloopt met horten en stoten. Zo is de topman van de noodlijdende Bank of Cyprus... Andreas Artemis, inmiddels opgestapt. En er wordt weer gedemonstreerd. Trojka Go Home. Trojka Go Home Skanderen demonstrerende studenten. Ze zijn diep ongelukkig over het akkoord dat Cyprus heeft gesloten met de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF. Connie Kees op Cyprus. Connie, eh, als we even naar die eh, bankdirecteur gaan, die Artemis, waarom is die opgestapt? Nou, uit zijn ontslagbrief blijkt dat hij meningsverschillen heeft met uh, of had, moet je nu zeggen, met de functionarissen van de centrale bank van Cyprus, uh, over, met name over de herstructurering van de twee belangrijkste banken op uh, Cyprus uh, voor, en vooral over hoe de samenvoeging van de bank van Cyprus en het goede deel van de failliete laikie bank uh, moet plaatsvinden. Nou, uit bronnen heb ik uh, vernomen dat uh, hij zich buitenspel gezet voelt, omdat de centrale bank van Cyprus nu die volledig betaalt, bepaalt hoe het allemaal gaat. Hmm, dat uh, zal ook zijn invloed hebben op de politieke onrust... die volgens mij ook nog lang niet voorbij is. Nee, nee, het is in de politiek ook heel heftig. Ik was vandaag even in het parlement. Er was een commissievergadering over de fusie van de bank van Cyprus en Laiki. Nou, daar ging het heftig aan toe. Uh, oppositiepartijen, met name de communisten... Uh, die kwamen met beschuldigingen dat er honderden miljoenen van Laiki van die failliete bank dus weggesluist zijn naar Griekenland... voordat uh, deze een particuliere bank in 2012... Door de staat werd overgenomen. Uh, ook dat spaarders en rekeninghouders bij Laiki. met valse informatie werden verleid. tot investeringen. terwijl men al wist dat de bank bijna failliet was. Nou, de oppositie eist dat daar al die zaken. een officieel uh, onderzoek komt. Dus dat heeft nog wel een staatje. Zou ja, ook al duidelijkheid, Connie, wanneer de banken weer open gaan? Nee, helemaal niet. En daar worden de Cyprioten steeds ongeduldiger en bozer over. Ze zeggen, wij willen duidelijkheid. We willen weten hoeveel geld we kunnen opnemen als die banken open gaan. En wanneer gaan ze dan open? Uh, verder ook Cypriotische ondernemers. Die hebben steeds meer moeite hun bedrijven of winkels uh, open te houden. Ze kunnen hun personeel en leveranciers niet, niet meer betalen. Want uh, ze kunnen niet, niet meer bij hun bankrekeningen. Ja. Nou, De onzekerheid duurt daar voort. dank Keeser, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het proces in Italië tegen de Amerikaanse Amanda Knox... moet opnieuw worden gedaan. Dat heeft het hoogste rechtsorgaan in Italië besloten. Het was een uh, behoorlijk opmerkelijk proces. Knox werd in 2011 vrijgesproken van de moord... op haar Britse huidgenoot Meredith Kutcher. En De advocaat van Knox die reageerde vandaag teleurgesteld is shocked. is very sad. She thought this was the end of a of a nightmare. And uh, but she's also very strong in the sense that she's willing to fight again. She did all this up to now, so we will continue to fight. Amanda Knox uh, is geschokt en erg triest, zegt de advocaat. Ze dacht dat er een eind was gekomen aan de nachtmerrie, maar ze is ook heel sterk en bereid om de strijd opnieuw aan te gaan. Um, Rob Sauerberg in Italië, want daar gaat het proces dan uh, worden gehouden. Waarom besloot het Hof van Cassatie om de vrijspraak terug te draaien? Ja, we hebben vandaag de procureur-generaal in deze zaak gehoord. En hij zegt, het is goed dat de zaak opnieuw heropend wordt. De rechtbank heeft de afgelopen jaren het kompas verloren in deze zaak... en er was alle reden het gordijn niet te laten vallen. Zo zei hij dat letterlijk over deze schokkende moord. Let wel, het hof heeft nu alleen gekeken... dit hoogste hof naar procedurefouten, naar vormfouten. En op grond daarvan is gezegd, dit hele zaakje moet over. Wat die procedurefouten overigens zijn, dat weten we nog niet. Dat komt pas over 90 dagen naar buiten. Maar goed, ja, de hele zaak zal overgaan. Dat zal 2014 worden. Dan zien we misschien Amanda Nox hier terug in Italië... als ze hier naartoe komt voor dat proces. Maar ook haar ex-vriendje de Italiaan Raffaele Solicito, want hij werd ook destijds vrijgesproken na eerst te zijn veroordeeld. Ja, maar waarom was er in die tijd zoveel aandacht voor deze zaak? Want vandaag zo begrepen, we staan weer echt talloze journalisten en camera's bij dat hof van cassatie na deze nieuwe wending. Ja, het is toch een zaak die, heel, die vanaf het begin denk ik, heel erg gefascineerd heeft. Uh, om te beginnen vanwege al een gruwelijke details. Een Britse student wordt half ontkleed en uh, met de nek afgesneden... gevonden in haar kamer. Uh, deelt dat met een Amerikaanse, uh, Amanda Knox. Een meisje met een engelachtig gezicht. Maar toch, want ze werd toch aangehouden, uh, gearresteerd en berecht. Dat was het Italiaanse vriendje... En er was ook nog een barkeeper uit Ivoorkust. Nou, hij is uiteindelijk uh, veroordeeld voor deze zaak. Hij is de enige die vastzit. Um, ja, het fascineerde, het had alle... Uh, alle uithoeken van de, van de windstreken van de wereld bestreekt deze zaak. En het, het fascineerde gewoon enorm. Dat zie je ook nu weer. He, het was breaking news vandaag op CNN. BBC pakt er heel groot mee uit. En hier, trouwens hier in Italië ook, alle uh, die zijn er voor vrijgemaakt. Ja, maar zeggen we, Amanda Knox zit natuurlijk alweer anderhalf jaar in Amerika. Waar ze vandaan komt, moet zij zich nu voor dat nieuwe proces weer in Italië melden? Nou, de advocaat heeft uh, vandaag hebben gehoord... en die zei dat zij dat niet verplicht is. Dus Zo'n zo soort uitleveringsverdrag of zo bestaat er ook niet. Uh, dus het is zeer de vraag wat ze gaan doen. We weten wat zij gaat doen. We weten inmiddels wel dat ze een boek heeft geschreven... over deze hele zaak. Zo gaan die dingen. En Amanda Knox schreef het boek Waiting to be Heard. Dat zal op 30 april gepresenteerd worden. Ik kreeg daar 4 miljoen voor in de VS... om dat boek te schrijven en te presenteren... Maar goed, er staat tegenover, moet je ook weer bedenken... dat de familie inmiddels al 1 miljoen dollar uitgaf... aan al die gerechtskosten hier in Italië. Rob Zoutberg, dank wel. Straks gaan we voorbeschouwen op Nederland-Roemenië. Eerst naar Jolanda van de Velden bij de ANWB. Heel langzaam wordt het lijstje wat korter, maar nog steeds zo'n 150 kilometer. Een paar nieuwe dingen. Een nieuwe aanreiding op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Twello 3 kilometer, daar is de linkerrijstrook ook dicht. En ook een aanreiding op de N11 Leiden richting Bodegaven. De weg is nu tussen hazers -Wouderdorp en Alphen aan de Rijn afgesloten. In de ochtend en avondspit het NOS Radio 1-journaal. 4 Raspberry Beret, uit 1985, toen de artiest nog gewoon Prince heette. De politie heeft vanochtend een man opgepakt... die wordt verdacht van brandstichting in het gemeentehuis in Walre vorig jaar zomer. In Waren nog steeds Josephine Trehi. Ja, Tegenover het oude, afgebrande gemeentehuis uh, ben ik. En daar is een café hier. Even kijken hoe ze daar reageren op de arrestatie van vanochtend. Drie heren hier aan de bar. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u het nieuws al gehoord van vanochtend? Ja, oké. Okay. Uh, ze zijn er al zo lang mee bezig. En dan is het wel, dan en niet. Ik, uh, ik weet ook niet of het dus wel inderdaad uh, de, de verdachte is. Wat vindt u, meneer? Als dat de juiste verdachte is en de juiste persoon is, uh, dan is dat prima. En u, meneer? Ik vind, ik vind het uitstekend. Ik hoop dat ze hem gepakt hebben. Vorige week heeft de politie tipgeld uitgeloofd, 25.000 euro. Zou dat nou wat met elkaar te maken hebben? Ik denk dat het geholpen heeft. Anders waren ze er zo vrachtig niet achtergekomen. Wat denkt u? Ja, het is veel geld voor iemand die, uh, die het een klein beetje verweet. Dus als hij de goede tip gegeven heeft... Uh, ik heb het idee dat het uh, die kant wel uit zou kunnen gaan, gaan hebben. Wanneer is het verhaal nou afgesloten voor u? Nou, als we zeker weten dat het de dader is... want het, het is een beetje jojo, twee uh, gepakt en weer weg moeten sturen... en nu weer eentje gepakt en die... Uh, ja, is het die wel of is het die niet? Dus, als het die wel zo zijn... nou, uh, compliment aan de, de regisseurs. Alleen, ja, uh, dat blijft toch altijd nog open... Uh, wie gaat het allemaal betalen hier bij de gemeente? Want de bevolking hier in uh, Alswaleren. Ja, uh, van de kale Cup kun je nu plukken. Daar begint het al mee. En uh, de verzekering kan dan wel betalen. Maar het blijft toch allemaal kostig geld geld. Mevrouw Achter de Bar, dat moet voor u ook raar zijn. Hè? Vroeger had u waarschijnlijk wel veel klandizie van het gemeentehuis, of niet? Allebei. En een mooier uitzicht ook nog. Ziet er niet uit, hè? Nee, niet echt. M Mist u veel inkomsten? Tuurlijk wel. Nou, wel uh, drie kwart jaar uh, nada. Want er kwamen hier dan uh, mensen van het gemeentehuis drinken, eten... Ook bruidsparen. Meest je allemaal, toch, de aanlopen. Wat dacht u toen u dat nieuws hoorde vanochtend? Het zal wel. Het gebeurt van eigens, of niet? Wordt het daardoor opgebouwd? Toch ook niet, denk ik, of wel? Maar wilt u nu weten wie het gedaan heeft? Nee, we hebben het ermee. Ik heb er geen voor- en geen nadelen van wie het gedaan heeft, of wel. Nee, deze <lacht> schiet niet op. Wilt u wel graag weten wie het gedaan heeft? Of ik het wel of niet weet, ik kwam er maar rijker van. Maar. De bevolking zal het wel willen weten, hier in Waleren. Dus uh, het is aan u om het te zeggen ja of nee, of aan de politie, of aan wie. Dus... Als ze hem hebben, waar dan? Wat gebeurt er dan? Niks denk ik, hè? <laughs> Oké. Okay. Voorzichtige opluchting dus daar in Waleren, maar vooral ook... Uh... Nou, ja, niet bepaald Brabantse nuchterheid. gedaag bij het gemeentehuis waar vanmorgen een man werd gearresteerd. Op verdenking van brandstichting. Dat gemeentehuis vorig jaar zomer. Vanavond de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal. Tegen Roemenië. Bas Tigler, goeie, goeie avond. Ja, goeie avond. Daar ga je verslag van doen samen met Jack van Gelder. In de wetenschap dat het eerder in de kwalificatiereeks 4-1 werd. Tegen Roemenië voor Oranje. Wat zegt dat voor de wedstrijd van vanavond? Uh, nou, wel wat. Want we hebben in die wedstrijd gezien dat uh, Roemenië toch een beetje tegenviel. En dat het Nederlands elftal zich er eigenlijk vrij goed en makkelijk tegen kon wapenen. Dat was noodzakelijk een uitwedstrijd waar iedereen toch nou ja, met angst en beven naartoe geleefd had. Want dat zou wel eens een zware tobbe kunnen worden, maar dat bleek dus eigenlijk helemaal niet het geval. Dus dan mag je ervan uitgaan, de ijzeren wetten van het voetbal waarin niets zeker is, maar toch, dat je het dan thuis in ieder geval niet moeilijker krijgt. Nee, ja, dat zijn de wetten waar je natuurlijk weinig uh, aan hebt als de eerste bal nog niet is gaan rollen. Uh, we weten, als we kijken naar de statistieken, dat Roemenië samen met Hongarije tweede staat in de pool. Het zou eigenlijk de belangrijkste uitdager van Oranje moeten zijn. Hoe kijkt Bonskoos-Louis Vergaal naar Roemenië? Nou, kijk, die kijkt ook wel naar de standen. Die realiseert zich ook wel dat geldt voor Hongarije en Roemenië. Dat als je die op een ruime achterstand zet, dat het spel eigenlijk al gespeeld is. Als Oranje vanavond wint, dan. Officieel is er nog niks, maar dan sta je eigenlijk al met anderhalf been in uh, Brazilië voor het WK. Zeker als het blijkt, want die wedstrijd staat ook vanavond op het programma Turkije-Hongarije. Dat bijvoorbeeld Turkije die zou winnen, dan is de achterstand die en Hongarije en Roemenië hebben op oranje al acht punten met nog maar vier wedstrijden, dus dan zou het al bijna gespeeld zijn. Ja, uh, we weten dat Vergaal niet helemaal tevreden was... over het duel met Estland uh, afgelopen vrijdag. Met name over de eerste helft, hè. Het herinneren. Wat moet er vanavond anders, volgens hem? Ja, ik ben bij de eerste helft in slaap gevallen, dus dat weet ik niet meer precies. <laughs> uh, die was uh, echt, uh, nou ja, angstaanjagend, vervelend. Er gebeurde helemaal niets. Dus hij zal wel gezien hebben dat... en dat was in de tweede helft ook wel beter... Dat er wat meer eh, actie moet zijn, dat er wat meer durf moet zijn, dat er wat meer snelheid moet zijn. Hij heeft in de tweede helft genoeg verbetering gezien, waardoor hij besloten heeft het elftal toch maar te laten staan. Behalve dan met Van der Vaart, omdat Sneijder nou eenmaal geblesseerd is geraakt. En dan maar hopen dat ze dat in de wedstrijd van vanavond oppakken zoals ze in, in de tweede helft tegen Estland hebben gespeeld. Maar ja. anders kan ik nog even een uurtje bij slapen als het niet zo is. <laughs> Terwijl uh, Van der Vaart erin kwam uh, het wel een stuk beter ging afgelopen vrijdag met Oranje. Ja, dat had zeker met Van der Vaart te maken, want die speelde goed. Maar het had ook te maken met het feit dat het elftal ineens wat meer snelheid in het spel gooide. En wat meer durfde en wat meer vooruit wilde voetballen. In plaats van, nou ja, laten we zeggen, oeverloos rondspelen. En net doen alsof eh, balbezit een doel was in plaats van een middel. Oké, okay, hoe laat is die wedstrijd vanavond? Half negen. Oké, okay, dan bel ik jou even om vijf over half negen. Om er zeker van te zijn dat je niet in slaap bent gevallen. <laughs> Dank je wel. prettige wedstrijd. Vanavond natuurlijk ja. hier op Radio 1... samen met Jack van Gelder Nederland tegen Roemenië. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-journaal... van deze dinsdagavond. Joost Eerman, zit je klaar? Hey Tim, ik zit klaar. Goed zo, ma maatjesavond spits. Absoluut, lijnen gaan zo weer open mensen kunnen gaan reageren. Je weet het, eh, de stelling van de dag. Ik heb hem gevat in de volgende. Het vertrouwen in de bankensector is, is, is de consument kwijt. Je verwacht het ook niet. Eh, geen, eh, men, men, men vindt het uh, geen onderscheidend vermogen meer bij hun eigen bank. Dus ze hebben ook geen zin om over te stappen. Want de concurrentievertrouwen is ook al niet... Het matras moet terug. Is dat je stelling? Het matras moet terug. Nou, we, ik weet niet welke jij bedoelt. Maar ik zal het je zo zeggen. Want ik wou nog iets zeggen. Op de dag dat het onderzoek uit is gekomen, kwam natuurlijk ook nog eens een keer ING uh, met, een, uh, met een jaarverslag waarin staat dat de top eigenlijk nog niet genoeg verdient. Hè. Dan noemen we even Jan, Jan Homme met 1,3 miljoen. Dat zou niet concurrent, concurrerend genoeg zijn ten opzichte van andere Europese bedrijven. Ja, het, uh, het moet ook niet gekker worden. Ik zou daarom uh, de, sta, de stelling willen samenvatten. Mijn vertrouwen in de bankensector is ook volkomen verdwenen op een dag als vandaag. Uh, dat, ik ben benieuwd naar uw mening. Ik weet niet of de matras van, uh, van Tim of die nog terugkomt. Uh, Tim, had je nog, had, kun je die stelling nog iets toelichten Ach, genoeg ruimte voor wat uh, voor wat spaarcenten. Dat bedoel je de oude sok van Tim. Ja, inderdaad, zo bedoel je hem. Nou, Het is bankencrisis, maar het is ook crisis bij die banken. Want de mensen lopen er eigenlijk ook in Nederland tegenaan. Vertrouwen de bank nog wel? Heeft u er vertrouwen in? Of zegt u van, nou, ik ben door al die, die banken ellende... en niet alleen in Nederland natuurlijk. Ben ik het vertrouwen al kwijtgeraakt, dan vindt u mij aan uw zijde. Mijn vertrouwen is weg in de bankensector 0800 1121. Jort Kelder doet mee in de show zometeen eh, na kwart voor zeven. En Peter Verhaar is oud-bankier en geeft ook eh, zijn mening. 0800 1121, of doet met hashtag 1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 In natuurgebied Leenderbos in de Brabantse gemeente Hezen-Leende... is de brandweer bezig met het blussen van een grote heidebrand. De brandhoed in de buurt van de trappistenabdij de Achelse Kluis... staat een gebied van zeker 500 bij 500 meter in brand. De brandweer bestrijdt het vuur met veel wagens... en ook is de hulp ingeroepen van Belgische brandweerkorpsen. Premier Rutte en PvdA-leider Samson vinden het niet terecht... dat Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem kritiek krijgt... op zijn uitspraken over de aanpak van de bankencrisis. Volgens Rutte en Samson heeft hij terecht duidelijk gemaakt dat bij een crisis ook wordt gekeken naar een bijdrage van grote beleggers en spaarders met meer dan 100.000 euro op de rekening. De oppositiepartijen CDA, SP en PVV hebben wel kritiek op Dijsselbloem. En een NOS-ploeg is in sint michels met bakstenen bekogeld. De daders stonden op het terrein van het woonwagenkamp waar vanmorgen een verdachte werd opgepakt voor de brandstichting in het gemeentehuis van Waalre. NOS-verslaggever Theo Verbrugge en zijn cameraman... werden belaagd door vier of vijf mannen. Die riepen dat ze moesten oprotten en met stenen begonnen te gooien. Niemand werd geraakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is droog en vooral in de kustgebieden... staat nog steeds veel wind uit het oosten tot noordoosten. Vrij krachtig tot krachtig, winkelt 5 à 6. Maar in het binnenland is de wind nu wat aan het afnemen. Op de meeste plaatsen is het helder, dat blijft ook zo... maar in het noorden van het land, daar komen nu wat wolkenvelden binnenschuiven. Het koelt vannacht af naar minimumtemperaturen van min 1 tot min 4. En morgen is het opnieuw een droge en zonnige dag. De wind is iets minder dan vandaag, matig windkracht 4... aan zee en op het ijzermeer vrij krachtig windkracht 5. En de temperatuur komt op ongeveer dezelfde waarde uit als vandaag, zo'n 4 à 5 graden. In de zon zal het duidelijk warmer aanvoelen. En na morgen neemt de wind verder af. Dat levert overdag iets hogere temperaturen op. S'nachts eh, wordt het juist wat kouder. Tegen het weekend zou er weer eens wat neerslag kunnen vallen. Maar geen grote hoeveelheden. En in het paasweekend blijft het aan de koele kant. Maar langzaam maar zeker kruipt de temperatuur richting 10 graden. ANWB Verkeersinformatie was een drukkere avondspits dan gebruikelijk... voor een dinsdag nu nog 115 kilometer file. Een paar bijzonderheden. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is een aanreding geweest... tussen knopen Beekberg en Twello nog steeds 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Eerder vanmiddag was een aanrijding op de A28 zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort nog 8 kilometer. Ook nog steeds veel vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Soesterberg en Leuzenzuid 6 kilometer. Ook veel drukte nog op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heter en knooppunt Ewek, 4 kilometer. Een aanrijding en een afsluiting van de N11 leiden richting Bodegraven. De weg is dicht tussen Dorp en Alphen aan de Rijnwest... en volgens Rijkswaterstaat gaat het nog zeker twee uur duren. Ook de N36 Almelo richting Dedemsvaart is dicht bij de afrit Omme. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Best is de uitverijkroute de U43 te volgen. Dit is Radio 1... WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Mijn vertrouwen in de bankensector is weg. U bevindt zich op de R1 van Radioland. Dit is Avondspits verzorgd door WNL. Bel WNL. 0800 1121. Goedenavond. Vandaag is het eindelijk officieel. Ook de Nederlandse consument heeft het vertrouwen in de bankensector opgezegd. Dat is de conclusie van een marktonderzoek. Logisch, ik erg me al een tijd lang aan die hotelhouding van onze bankiers. Iedereen moet een stapje terug doen. De ambtenaar, de verkoper, het personeel bij Albert Heijn. En wat ziet mijn oog vandaag weer? ING verhoogt de topsalarissen. Jan, meneer Jan Homme al goed voor 1,35 miljoen per jaar krijgt namelijk nog niet genoeg. In het jaarverslag staat, en ik citeer, dat de beloning van de ING-top significant beneden het marktgemiddelde ligt. Volgens de raad van commissarissen van ING is dat voor de langere termijn geen houdbare situatie omdat bekwame bestuurders zich niet met een laag salaris laten afschrepen en dat is niet goed voor de toekomst, zo concludeert de bank. Ik vind dit vrij schandalig en absoluut niet uit te leggen aan de consument. Mijn vertrouwen in de bankensector is helemaal weg. Bel WNO, 0800 1121. En misschien komt hij niet meer terug, maar misschien ook wel, dat hangt er natuurlijk sterk vanaf. Misschien zet u mij wel op andere gedachten drie banken aan het, het overheidsinfuus gelegd. Een deel heeft ingegrepen, bijvoorbeeld weer terugbetaald. DSB verdween de debakel van de Friesland Bank. Het gaat niet lekker in de banken, bankensector. We kijken nog niet eens over de grens. Wat vindt u? Is uw vertrouwen in de bankensector nog aanwezig? U kunt het laten weten. 0800 Of twitter mee. Hashtag eens. Hashtag... Oneens. Straks George Kelder. Eerst uh, gaan we zo naar Peter Verhaar. Hij is oud-bankier, maar helemaal in rusten. Dus kan ook Frank en Vrij spreken over de sector. Hans uh, twittert avondspits. Dat is toch normaal? Ze hebben de hele wereld op zijn kop gezet. En Wharf is het uh, om mee oneens. De controle van het DNB faalt. Structuurbanken verandert wel te vaak. De structuur van de banken verandert wel te vaak. Maar volledig vertrouwen weg. Nee, Eertmans, dat niet. Ik ga naar mijn eerste beller. Klaas uit Workum. Goedenavond, Klaas. Ja, goedenavond, met Klaas volgens het Vorkum. Eh. Uh... Nou, ik uh, spreek wel veel uh, ZZP'ers. En de welbekende oude zak ook, wordt ook weer opgezocht. Want rente krijg je toch niet. Maar door die oude zak hoef je ook geen belasting te betalen. Nee. Want uh, de banken zijn tegenwoordig hypocriet geworden. Maar ook de overheid heeft daar. Uh, toenmalige minister Bos heeft er ook aan meegewerkt. Want uh, toen de tijd de fusie tussen ABM Amro en de Vatersbank had nooit mogen doorgaan. Dus de politiek maakt ook grote fouten en die speelt uiteindelijk nu met vuur. Maar je bent bang voor je geld, je zegt ik stop het in een oude sok, maar dan weet je... Ik tref veel zzp's, kleine zelfstandigen die zeggen wij brengen het niet meer naar de bank, onze risico gaan we zelf wel opsparen. Ja, dat kan gebeuren. Het is in ieder geval nog een zegen dat veel mensen hun geld op de banken houden, toch? Dat moeten we ook stellen. Uh, maar ja, maar het gebeurt uh, steeds minder dus. Je ja. krijgt toch re weinig rente. En als je wat te veel hebt, dan moet je er ook veel belasting over betalen. Betaal je de belasting over, ja. Dus het is voordeliger. De oude sok wordt voordeliger. De oude sok, dank je, Klaas. Eh, daar bedoel ik jou niet mee, maar wel inderdaad je sok. Anant, zegt mij, Eens. Mijn vertrouwen is totaal weg. Niet alleen in de banken, maar ook in de overheid. En meneer Van Rest, onze, onze oudere beller, zegt Eens. De mensen zijn zo dom dat ze gewaarschuwd moeten worden. Meneer Fit, wat een mooie naam, uit Enkhuizen. Ja, goeiedag. Met uh, fit en kuizen. Ja. Uh, nou ja, wat, uh, wat mij intrigeert in het hele verhaal is natuurlijk dat uh, Cyprus principe dacht ik, ja, bij de club uh, van uh, eurovaluta. Uh, ja, iets langer. Ik dacht 2004. Oh, 2004. Maar goed, ja, maar recent. Je vraagt je, je vraagt je natuurlijk wel af. Uh, toen was het ook al een, een overslachtstation voor veel firma's. Dat was algemeen bekend toen al. En. Hoe kan het nou dat nu pas aan het licht komt, al van mijn part uh, drie weken terug... dat het hele verhaal niet klopt? Dat, dat is toch al een veel langere periode al, al, al wat aan de hand in, in, in, in zo'n land? Ja, ik zou het bijna willen vragen aan de bankier die we, die we spreken, meneer Fitz. Blijft u even aan de lijn, want uh, meneer Verhaar hangt ook aan dit, op dit moment. Peter ja, Verhaar? Ik, ik, hoor, ik hoor de vraag, ja. Ja. Nou ja, da, daar is op zich een heel simpel antwoord op te geven... De, de, uh, Cyprus heeft zich altijd opgesteld als een, zeg maar, als een vluchthaven voor, voor uh, uh, belastingontwijkend geld. Hè. Dat kan met name Russisch geld. Ja. Die uh, Cypriotische banken hebben dat eigenlijk allemaal gestopt in uh, kredieten aan Griekse banken. Nou, we hebben het allemaal gezien wat er met Griekenland gebeurd is. Daar is gewoon de, die banken zijn zwaar in de problemen gekomen. Ja. En daardoor zijn ook de Cypriotische banken in de problemen gekomen. Kijk, dus, dus ja, de, dat is de, een, een vrij simpele reden eigenlijk. En, en, en nou de logisch. vraag is: maar wist we, wisten we, wisten Europa dat dat geld allemaal in Griekenland gestald was? Uh, dat had Europa natuurlijk gewoon kunnen weten. Want hm. uh, Cypriotische banken vallen net als de andere banken binnen de, de eurozone. Onder toezicht van de, ja. van de uh, Europese regelgeving. De dus ja, ECB? We hadden dat natuurlijk gewoon kunnen weten. Alleen we hebben, het is net als in het Griekenland. We hebben, en ook met Italië hoor, we hebben allemaal een oogje dichtgeknepen. Zo is het. En we nou, hebben allemaal me... gedacht dat zelfs zo'n vaart niet lopen. Meneer Fit? Ja, maar, maar, maar het is wel zo dat, ik, ik praat al over 30, misschien wel over veertig jaar terug, toen stond Cyprus al bekend als een offshore land met geld. Dus, ja, zeker. En ja. dat het een overslagcentrum was naar de Arabische wereld en... Want, we, want ja. we doen allemaal zo makkelijk om, om, om uh, dat het heel makkelijk is om, gel om aan geld te komen van ja. zulke soort landen? Maar dat, is, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Daarvoor heb je zulke overslagcentra nodig. Nee, nee, nee. Ver... Ik geef hem ook voorkomen. De, de, de, de vraag is ook, waarom hebben wij Cyprus ooit toegelaten tot de, tot de eurozone? Ja, da, ja. Dat, ja. Daar, daar heb ik nog in, Laatste keer laatste gebeurde, meneer Fit. Ja. Okay. Van dat soort hebben we er nog 14 landen waarvan we denken: waarom zitten die erbij? Nou, ik vraag het hem ook elke dag af. Ik ben het ineens, eens. Ja, ja oké, okay, meneer Vet. Dank, dank bedankt, voor... uh, bedankt aanwezigen. Oké, okay, meneer Vet, u heeft uw vraag goed gesteld. En hetzelfde geldt voor meneer Vaar, die de goede antwoorden gaf. Meneer Vaar, ik geef met u verder. Oudbankier, ja. nu in rusten. Nou, even dat onderzoek. Het, het vertrouwen ebt weg. Dat, dat ja. lijkt volgens onderzoekers, en dan moet ik ook even de onderzoekers noemen. Dat is natuurlijk marktonderzoeker G, GFK en Roland Berger, adviesbureau. Die hebben dat vastgesteld, dat ja. het vertrouwen ebt weg. Komt dat door de internationale bankencrisis inmiddels? Of heeft het echt alleen met onze eigen banken te maken hier? Nou, het heeft wel iets te maken met de, met de Nederlandse banken, denk ik, hoor. Uh, want je ziet dat, als je zo'n onderzoek in Amerika zou doen... zou je denk ik een hele andere, hele andere uitslag ja, ja. krijgen. Uh, het, het heeft denk ik twee redenen. Eén, het vertrouwen van Nederlanders is sowieso op dit moment extreem laag. Ja. Uh, niet alleen in banken, maar gewoon eigenlijk in alle instituties. Ook in de politiek, maar ook in de economie zoals het gaat. Dus dat, ja. We zijn als het ware een pessimistisch volkje geworden. Ja, en... We, Banken specifiek. Ja, hoe vind je het gek? We hadden vier grote banken, daar zijn er nu drie van in staatshandelen terechtgekomen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Uh, ja, dat, ik bedoel, dat is nergens ter wereld, is dat, is het, uh, is dat voorgekomen. Dus nee. dat mensen benauwd zijn over, zijn onze banken wel veilig? Ja, ik kan me die angst... Echt angst voorstellen. voorstellen? Maar meneer Vaar, ja. zijn we dan nog in een gelukkige omstandigheid dat mensen hun geld niet weghalen? Want op een gegeven moment kun je Cypriotische toestanden krijgen. Of zeg ik nou iets... Nou, nou uh, nou, je nee overdrijven niet. Ik moet zeggen, tot vorige week had ik die, had ik die vraag bijna weggelachen. En had ik gezegd wat ik altijd tegen mensen zeg... zorg dat je je geld netjes spreidt over een aantal banken. Blijf beneden die 100.000 euro. Want dan is er altijd nog de overheid die als achtervanger verdient. die hoef je nergens zorgen over te maken... Ja, sinds deze week is er natuurlijk een heleboel op losse schroeven komen te staan. Ja, zeker. En, uh, en als je mij nu vraagt, mag je je uh, wel tegen te die zorgen gaan maken van... is mijn geld ook tot 100.000 euro in veiligheid? Ja, Minister Dijsselbloem, laat dat toch op dit moment in de lucht hangen. Er zullen een hoop mensen nu hun geld gaan spreiden die boven de ton uh, hebben uitstaan? Nou, ja. ja, nou dat, dat advies gaf ik ook al voor ja, ja. Uh, Cyprus. Dat geef ik eigenlijk al jaren. Dat, dat, dat is het beste advies wat je mensen kan geven. Zorgen, kijk ja. of een bank voldoet aan het Nederlandse depositogarantiesysteem. En niet elke bank in Nederland valt onder het Nederlandse depositogarantiesysteem. En spreid zoveel mogelijk. Je mag tot, als je een en-of-rekening opent samen met je ja. vrouw of je partner... mag je tot 200.000 euro. Dus in principe moeten mensen een, gewoon hun spaargeld relatief veilig ik dan kunnen onderbrengen. Oké. Okay. Nou kun je ook zeggen, die, die 40% is nog best veel. Na alle drama's die we hebben gehad met Friesland Bank, met DSB enzovoorts... 40% heeft vertrouwen. Of is dat als in de bankierswinkel, is bankierswereld, is nou, dat... weinig? Dat is laag. Nee, dat is echt heel laag. Want als je zo'n onderzoekje 10, 15 jaar geleden gedaan had... zat je dik boven de 80%. Nee. Banken, banken stonden bekend als bijna onkreukbaar... Ja. Uh, wat dat betreft hebben wij het als branche, als ik even als bankier mag praten, hebben we het gewoon heel erg slecht gedaan. Ja. Ja. We hebben heel weinig gedaan om de klanten goed voor te lichten. We hebben gewoon heel weinig gedaan om producten te leveren die klanten ook kunnen begrijpen. Nee. Uh, we hebben ons opgesteld, vind ik, als uh, toch wel als een arrogant uh, groepje. Hè. Denk dan maar even aan hoe is het mogelijk dat ING in deze tijd. Iedereen weet hoe gevoelig het ligt met salarissen. Ja, ja. Met de opmerking komt dat het salaris eigenlijk nog te laag is. Dat helpt dat ook ik, niet, hè? De, het helpt niet en ik kan, ook, ik kan er ook gewoon niet bij. Ik bedoel, ik, je mag het vinden, maar waarom schrijf je het op in de jaarverslag? Ja, ik snap dat ook dat, iedereen dat, leest. dat bedoel ik. Er zit ook niet echt een persverlichter mee te kijken, volgens mij, uh, bij, bij de ING, zou je zeggen. Uh, Peter, nou, ja, Peter ja. Haar, ik vind het een eerlijk verhaal als oud-bankier wat u, wat u houdt. Zeer, zeer bedankt voor uw reactie in Avondspits. Peter Verhaar, oud bankier. Mijn vertrouwen in de bankensector is weg, zeg ik. U kunt nog mee, uh, meedoen. 0800 1121 of hashtag eens, hashtag oneens. Peter Verhaar blijft het overigens luisteren aan de lijn. Want als u vragen heeft van Dien Aard, dan kan hij ze beantwoorden. Hans, zegt mij Avondspits en we modderen maar aan zo. Het wordt alleen maar erger. Misschien moeten ze maar omvallen en met z'n allen op nul beginnen. Groenrechts, Nederland zegt. Eerdmans systeembanken moeten worden gedwongen gesplitst in publieke en zakelijke banken. En John Koenraads twittert... Erdmans SNS kwam ook door de stresstest... en ging toch onderuit. Ik spaar nooit meer op een bank dan maar thuis in de oude sok. Wat doet u, de oude sok of op de bank? Albert Haanstra uit Leeuwarden. Ja, goedenavond. Ja, ik wil er sowieso wat bij de uh, stelling toevoegen. Hè. Dus niet alleen uh, dat vertrouwen weg is... maar de realiteitszin bij de, de, de topmensen bij de banken lijkt ook weg. Want ja. het werd er net ook al gezegd... hoe kun je tegenwoordig met goed fatsoen in die sector zeggen dat je te weinig verdient. Dat, ja. Nou ja, dat is al uh, buiten de perken, vind ik. Ongelukkig. Ja, nee, dat is ja. bijzonder, bijzonder dat, dat ze dat uh, opschrijven. En ook al vind ja. je het, hè, dan zou je het niet moeten opschrijven. Um... Nou, precies, je mag het amper denken. En dat andere aspect, wat ik daarnet oor, ook hoorde... dat hoorde ik ook in, uh, in Mats Meets, uh, uh, zijn ochtendum dan of zo... eerder op Radio 1. En uh, die gaf ook aan... vroeger was een bank een andere instelling. Vroeger was de bank... Uh, ...voor de klant. Ja. Uh, je wist dat als je je geld naartoe bracht... ...dat het daar ook bleef. En dat er niet als een idioot mee werd gespeculeerd... ...en voor en allemaal. En tot aan het trieste aan toe... ...dat de, ja, de banken en medewerkers zelf... ...eigenlijk niet eens meer wisten... ...wat voor producten wat, ze hadden. Wat dat ze deden. achter de etalage dat hebben ontriest. zitten. Ja, ja Albert Hansen, dankjewel. dank je wel. Het zal een hele tour worden, Albert... Eh, ...om mee, met jouw woorden te spreken... Om, ...om het vertrouwen weer terug te krijgen... En dat oude sok wordt omgekeerd uh, bij jou thuis. Ronald Cassé uit Weert. Jawel. Hoi, goedenavond. Goedenavond. goedenavond, hallo. Ja, ik, ik zit al helemaal, uh, al een tijdje wil ik hier allemaal dingen zeggen, maar nu mag ik dan dus. Ja hoor. Um, ik ben het helemaal eens met je stelling. Uh, de, de bankiers hebben inderdaad de, de ethische diepgang van een, van een rubberboot ongeveer momenteel, als, als ze dit soort dingen durven te zeggen. Ja. Um, Acht jaar geleden werkte ik, en, en daarmee wil ik even aangeven... van uh, blinde kippen konden toen al zien dat de banken uh, eigenlijk over en uit waren. Werkte ik voor Julet Packard. ABN AMRO was mijn klant. Uh, ik had geen bijzondere functie, gewoon verkoop. Iedere blinde kip moest toen smakelijk lachen... om uh, de verkoop van bouwfonds van nee. ABN AMRO naar SNS. Waardoor ja. er een paar banken zijn omgevallen. Ja. Iedereen wist dat dat uh, gewoon uh, ja, bijna bedrog was. Ja. Maar het gebeurde gewoon. Het ging gewoon. En iedereen haalde zijn schouders op en het ging verder. Ja, dus... Sindsdien heb ik uh, het idee van uh, inderdaad, de bankierssector, uh, hoe die verweven zit met de overheid, dat is, dat is niet handig. Niet handig? En ja. wat we hadden het al eerder moeten zien, zegt u, Ronald Kassé... Dankjewel, Ronald KC. U kunt nog meedoen. Mijn vertrouwen in de bankensector is volkomen weg. Op dit moment, zeg ik, 0.811.21. U hoorde Peter Verhaarde, oud bankier. Ben uh, zegt mij avondspits... laat de pensioenfondsen de plaats van de zieke bankensector innemen. En Laurence Steffers, die twittert uh, eerbans eens... zeker ook geen vertrouwen in de dice. En dat bedoelt hij, denk ik, Jeroen Dezebloem mee. Ik geloof de uitspraken niet dat ons spaargeld wel veilig zou zijn. Ik ga naar meneer Driesen uit Arnhem. Hey jongens. Hallo. Goedenavond. Hey, ik ben het vaak niet met je eens, maar nu ben ik wel met je eens. Oké, okay. en uh, ja, e ik, ja. ik, ik zal uitleggen waarom. Kijk, hey, ik, hey, ik ben ook ZZP geweest een paar jaar geleden. Ik zag die bel aankomen. Maar weet je wat het probleem is, Joost? Mm. En dat vind ik echt. Want ik vind echt, want ik hoor die meneer te hare die ex-bankier, zeggen: wat hij zegt is dat naar de maaltijd. Ja. Yeah. Ik vind echt. Dat de burgers besolen worden. En ik kan je mededelen dat ik als burger. het vertrouwen in het banksysteem. en ook in de politiek. absoluut 0,0 is. En ja, precies. En dat, kun, je dat aan, kun je aangeven waardoor dat. waar dat begonnen is? Je hebt tegen hoge machten te maken. De, de, de, de, de overheid en die banksysteem... Joost, al werk je keihard 80 uur per week. Je moet onderhand 60% belasting betalen. Valt de wereld om op banken en je kan niet meer consumeren als 60% ah, ja, ja. Je krijgt geen opdrachten meer. Dan ben je weg je ben... en de overheid gaat ook nog jou leegplukken. Ja, ik snap, hem, ik snap hem helemaal, meneer Driesen. Het is, het, is het is ook niet gemakkelijk en daar ontbreekt het dan ook aan het vertrouwen. Een tegengeluid komt van Heijn Groen uit Amsterdam. Ja, een tegengeluid. Kijk... Laat ik eerst even vooropstellen, ik kom uit... Uh, nog bij die vorige crisis, hè, van 1929. Heb je die ook? Nou, u hebt meegemaakt. Die hem heb ik dan gemaakt. net niet meegemaakt, nee. U hebt hem net niet meegemaakt, maar ik heb hem wel meegemaakt. Ja, ja. Maar als ik nu kijk wat onze regering doet... om de crisis op te lossen, is het 0,0. En dat komt alleen dat ze aan het handje van Brussel lopen. Nou, ik denk en dat ze, ja. Brussel, dat zijn de mensen van de vrije merkwerking... En die vrije die werden gepro gepropageerd ja. door Ruudje Lubbers. He? En die mensen, die toen de tijd onze euro hebben door ons straf gedrukt, dat zijn de boosdoeners met hun vrije marktwerking. U. Want iedereen doet maar wat en we hebben niks meer te zeggen. We kiezen wel een regering, maar het stelt helemaal niks voor. Nee. Ze kunnen ons niet eens uit de crisis helpen. Vanwege... Maar goed, in de jaren dertig zijn we eruit gekomen, kropen uiteindelijk. Uh, al, al ging het niet makkelijk, maar u gelooft dat het nu ook ver, ver, ver weg is? Het is nu heel ver weg en ja. we komen er helemaal niet meer uit. En er komt alleen, er is maar één oplossing uit deze ellende te komen. Ja. De Europese Unie ontmantelen en al die Eurofielen... die op een vet baantje zitten doorhoeren, hm. die moeten maar gaan werken voor hun geld. Dat is op zich een goede stelling, meneer Heijn Groen, dank u zeer. Ik denk dat we wel opnieuw zouden moeten beginnen. Ik geloof dat we een aantal landen zouden moeten lozen. En inderdaad met een noordwestelijke nieuwe eurozone zouden moeten herstarten. Uh, Jort Kelder probeert te bellen. Hij zei al dat hij het verschrikkelijk druk had. Uh, dus die, die komen denk ik niet meer tegen op de avondspits. Maar wij, uh, wij blijven het nog even proberen. Peter Seurensen zegt mij, maar, Eerdmans vergeet in deze discussie de verzekeringsmaatschappijen niet. Die zijn ook net zo erg. Uh, we gaan nog even een tegeluid horen, laten horen van Johan Edo. Ik zeg mijn vertrouwen in de bankensector is weg uh, Johan. Goedenavond, Joost, dat kan. Maar mijn vertrouwen is juist stabiel gebleven. Want als ik die vergelijking moet gaan maken tussen de bankensector en de, de, de, de, de bank... tussen aanhalingstekens van de staat, de Belastingdienst... dan is de bank veel transparanter. Je krijgt daar alleen maar 2 euro's zijn, je krijgt je rente. Maar als je bij de Belastingdienst te veel belasting is betaald... dan krijg je dat niet terug. En zo corrupt zijn de belastingambtenaren van, van, uh, van Rijnmond. Ik heb bewijzen van dat ze gewoon keihard te liegen over, over, over, over cijfers die ze hebben. Dus jouw vertrouwen als, was al weg? Mijn vertrouwen in, in, in de Belasting is weg. En mijn, mijn vertrouwen in de banken is stabi stabiel gebleven. Ja, hebt, precies, je ze zegt de bank is transparanter en doorzichtiger dan, dan, dan de belastingdienst. Ja, want, kijk, want ik kijk, ah, als er okay. te veel geld is betaald aan de belastingdienst, afgedragingsbelastingdienst, dan komen de belastingapparaten ja. van de dienst Rijmond met alle soort kronkels en, en z, z, z, z, z, z, z, z, met allerlei verpalsingen uh, van brieven en daar moet de staat iets gaan, een stokje vooruit okay. tegen. van, uh, kijk mensen, die mensen hebben dus in plaats van, uh, hebben dus recht op een tientje terugbetalen, want dat okay. is hun geld. Johan, punt, dankjewel. Johan Edo, Peter Verhaar, oud bankier nog even. Meneer ja? Verhaar, ik, ik uh, hoorde dit. Ik ben die, die, er nog. Ja, je bent er nog. Die opmerking van, vervang nou die banken maar door de pensioenfondsen. Is dat een goed idee? Dat, dat, nou, dat, nee, dat, dat, is, dat zou een heel slecht idee zijn, want... Uh, een pensioen is er om uw pensioengeld op een nette manier te beleggen... zodat u zeker weet dat u over 5,6 een pensioen krijgt. Een bank is er in eerste instantie opgericht om risico te nemen. Dat, in, in die zin moet ik de bankiers toch een klein beetje verdediging nemen. Banken zijn er om het spaargel dat u krijgt waar u rente over krijgt, om het risico draagend uit te zetten. Dat dat de afgelopen jaren uit de hand gelopen is... en dat de toezichthouders daar veel te weinig bovenop staat, is ja. wat anders. Maar banken zijn in eerste instantie om risico's te nemen. Ja. Krediet verstrekken aan particulieren, kredieten verstrekken aan bedrijven. En die worden wel eens niet terugbetaald. Maar... Pensioenfondsen te zijn om, er om het pensioengeld op een nette manier te beleggen, zodat u zeker bent dat u een pensioen krijgt aan het einde van de rit. Maar goed, zij dus ik, ik, geld... moeten niet vermengd van, worden met de oh, Dat is ook in feite, toch? Dan weet je ook niet wat er gebeurt. Ja, ge zeker weten. Een, een pensioenfonds maakt een, maakt een onderscheid tussen vastrentenbeleggingen, waarbij je in principe zeker weet dat je je geld terugkrijgt, en, dat klopt. en beleggen in aandelen. Maar dat is nog wat anders, dat, dat pensioenfondsen zonder kennis van zaken volgens mij ja, ja. niet aan bedrijven zouden gaan verstrekken. Dat is natuurlijk wel een, een ander verhaal. Dat is wel, echt wel een vak apart. Ja, ander dus verhaal. Ik, ik denk dat we dat niet moeten gaan doen. Oké. Okay. Uh, Peter Vaar, zeer bedankt. Nogmaals, oud bankier en, en het uh, op zich wel mee eens. Het vertrouwen in de bankensector is, is, is kwijnend. Uh, Luc van Beer zegt, mijn vertrouwen in de is weg. is een stelling van Eerdmans. Dat is geen stelling, maar een feit. Hij is het er mee eens. Shark zegt, nee, uh, het, was, uh, het was zo. Dat er tegen iemand werd opgekeken als hij bij de bank werkte. Nu wil je echt niet dat dat meer bekend wordt. En David Slom zegt mij, Eerdmans, oneens. Als je niks hebt, hoef je je ook geen zorgen te maken. En Joker de Jong twittert het eens. Het bankwezen zal heel hard moeten werken om vertrouwen terug te winnen. Ze staan steeds verder van de mensen af. Mijn vertrouwen in de bankensector is wegluisteraars. Dat is mijn stelling. Ik ga even kijken of er nog iemand... Nee, alleen maar vier lijnen vol. Allemaal eens. Kan hij niks aan doen. Benny Adam uit Eden. Goedenavond, hallo met uh, Benny Adam. Benny. Ik ben het uh, sowieso eens met de stelling. Alleen zit ik met de vraag... En dat is van, wanneer gaan we nou een keertje toegeven dat het islamitische manier van bankieren toch beter is? En wanneer gaan we nou een keer over naar het islamitische bankieren? Want je ziet dat de hele wereld, overal de bankensectoren geraakt zijn, behalve in de islamitische landen. Dat, je bedoelt zonder rente? Dat? Inderdaad, en hoe komt dat? Als je een bedrag van bijvoorbeeld 100.000 euro daar op een rekening neerzet, dan krijg je de vraag van... Kom je het stallen? Dan komen we er absoluut niet aan en dan stellen wij het veilig. En, uh, en uh, op het moment dat ja. je het komt ophalen of een stresstest, dan krijg je het gewoon terug. Dat is het ouderwetse, ja. Dat, ja is, dat is eigenlijk de sok, maar dan een beschermde, een beschermde sok. Maar, inderdaad. En de tweede manier ja? is van, oké, okay, nou we gaan ermee handelen. Dat wil zeggen, we gaan gelijke risico's nemen. De winsten delen we en de verliezen delen we. Dus als we winst maken, dan heeft u er ook profijt aan. En als we verlies maken, dan is het met uw eigen toestemming en dan pas delen we de verliezen. Maar wat je nu ziet, bijvoorbeeld in Nederland of in het westen, is van, als er winsten zijn, dan zijn die voor de toppen. De top ja. van, de, van, de, van de bank. En als er verliezen zijn, dan mag je maar op je hand gaan bijten. En dan heb je maar pech. Ja, uh, ja, en zij zo dan. Hoge, hoge, da hoge, hoge pieken, uh, grote dalen, dat is eigenlijk het punt. Maar ja, ja. islamitisch bankieren, ja. zeg je, Benny. Nou, het is, het is genoteerd, joh. Eh, Nico Akkerman, eerstmans, oneens. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dan heeft hij het over de ING-bestuurders die meer geld willen. En Frank Bos zegt mij, eerstmans ieder bedrijf kan omvallen... behalve een bank. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Heeft u nog vertrouwen in de bank? Of stopt u het in een oude sok? Ik vraag het aan Frans Wiersma uit Den Haag. Ja, hallo. hallo. Uh, dag. Dag. Ik, uh, ik wou nog even zeggen dat ik in 1987 uh, de fusie tussen de NNB en de Postbank geregeld heb. En waarom ging dat door? Omdat het, uh, uh, op een gegeven moment ging het heel stroef. En uh, de raad van bestuur van de postbank die verdiende ongeveer 200.000 nee, 200 gulden toen nog. Ja. En uh, de raad van bestuur van, uh, van de NMB, die verdiende 700.000 uh, gulden. Hm. En toen zeiden ze: weet, weet je wat we doen? We gaan iedereen op 700.000 gulden zetten. En toen was ook de hele raad van bestuur van, uh, van de postbank ervoor. Ja, dan uh, afkopen, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, een manier om een fusie te maken. En uh, ik ben het helemaal eens met uw stelling, want het maakt helemaal niks uit of je nou, nou zes tot verdient of uh, nee. 1,2 miljoen. In beide gevallen zou je ervoor moeten gaan. En uh, de hele bankenproblemen uh, zijn eigenlijk ontstaan omdat iedereen op bonussen gezet werd. Mm. En, en ja, ja. omdat ze dus op korte termijn uh, winst ja. te maken. Ik ga er een punt zetten, Frans Wiersma. Dank u zeer voor de reactie, want we sluiten de lijnen. Het is, het is alweer bijna 7 uur. Uh, dank voor het meedoen. Uh, u kunt op Twitter nog verder kijken wat er binnen loopt. Op twitter.com wel te staan. Hashtag eens, hashtag oneens. Ik heb het vertrouwen verloren in de bankensector. Dat was mijn stelling voor vanavond. Straks gaat kunst op verder naar zevenen. Met daarin alle aandacht voor schrijfster Griet de Beek. Omroep WNL is morgen weer te zien met Vandaag de Dag op televisie. Met Danny Meekies en Jaap de Groot. Zeven uur, vandaag de dag, Nederland 1. Deze en andere uitzendingen terugluisteren kan via wwomroepwnl.nl slash avondspits. En morgenavond natuurlijk weer een nieuwe avondspits. Gesprek van de dag. Graag tot dan. Verbaal vuurwerk hier op Radio 1. Fijne avond, tot morgen de bestuurders. Dit heeft niets met graaien te maken. Oorlog in Syrië. We are, we are Geschonden privacy op internet. Zomaar een paar actuele kwesties... die worden behandeld in het boek De Filosofie Twitterkanon... van de filosofen Herman de Recht en Leon Heuts. Hoe Rousseau ons kan leren weer burgers te worden... die iets voor elkaar over hebben. Nou, dat is Twitter. De wereld in tweets. I'm twittering. Vrijdagavond van 7 tot 8 in Brands met Boeken. Radio 1. Het nieuws...